In Syrië zitten vermoedelijk duizenden tegenstanders van het bewind in de gevangenis. Oppositiepartijen zijn er verboden. De kerncentrale Fukushima krijgt mogelijk snel weer stroom. Volgens de exploitant van de centrale is de aanleg van een nieuwe elektrische leiding bijna klaar. Dan kunnen de waterpompen worden aangezet, zodat het koelsysteem weer op gang komt. De radioactiviteit is rond de centrale nu zo hoog dat die voor medewerkers dodelijk kan zijn. Real Madrid heeft zich voor de eerste keer in zeven jaar... geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg won met 3-0 van Olympique Lyon. Chelsea plaatste zich na een gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen. Het weer nog vannacht bewolkt, minimaal tussen 2 en 4 graden. Overdag in Limburg eerst kans op regen, in het westen wat zon. Het wordt 8 graden in het noorden en westen en 12 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 In het vorige uur van ons programma schetste fotograaf en journalist Lisbeth Sluiter de geschiedenis van woonwagencentrum Beukbergen in Zeist. Het reizen zit de bewoners van dat centrum in het bloed. Het zijn vrijbuiters die graag wat comfort inleveren voor hun leven in hun wagen. Hoewel veel wagens vandaag de dag eh, verdacht veel op gewone huizen zijn gaan lijken. Of op villa's zelfs in sommige gevallen. Nou, woont u op Beukbergen of op een ander woonwagencentrum... dan zou ik het erg op prijs stellen als u uw ervaringen met ons zou willen delen. En misschien woont u wel niet op zo'n centrum, maar schuilt er in u ook wel zo'n vrijbuiter. En wat zou u er dan voor willen opgeven om zo'n vrijbuitersbestaan te leiden? En wat verwacht u van zo'n bestaan? Of wie weet heeft u die keuze in het verleden al gemaakt. En dan ben ik heel benieuwd wat dat u gebracht heeft. U kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar Kazaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, gebruik dan de hashtag Casaluna. Ja, en muzikaal gaat het vannacht over de romantiek van het onderweg zijn. Maar uiteraard gaan we ook niet voorbij aan de muzikale cultuur van de woonwagencentra. Want Janne Schraddame, Antje Montero, Sineke, Frans Duits en Frans Bauer... zij groeiden allemaal op in een woonwagencentrum. En dit, dit is hem, Frans Bauer. En ga je meer dan één keer op vakantie, dan zeggen ze dat je met schulden leeft. En koopt de buurman weer een nieuwe auto. Dan gaan de robber's vrolijk over straat. De mensen zouden beter moeten weten waar het in het leven Zo ver. Want je velen dragen velen, maar geluk, dat maakt je blij. Je moet niet altijd naar een ander kijken. Jaloers zijn acht, dat heeft zo weinig zin. De mensen zullen altijd blijven wijzen. Maar leef je leven fijn met je gezin. Dus gun een ander vele Dromen. Je weet dan dat het jou niet slechter gaat Want al die bluffers zullen er nooit komen Laat ze maar gaan Want je velen dragen velen, maar geluk dat maakt je blij. Geef hem maar in ons geluk, dat is meer dan een pond goud. Pas er wel voor op dat je geen dat bouwt. Want het leven duurt maar even, alles gaat zo weer. Hans Bauer was dat... Ja, ik ben benieuwd of u op een woonwagencentrum woont. Bijvoorbeeld op Beukberg en hoe dat het dan bevalt. En waarom u daar vooral ook wil blijven wonen. Want uit het gesprek met Lisbeth Sluiter bleek wel... dat mensen graag op zo'n centrum willen blijven wonen. Omdat ze gewoon heel erg gehecht zijn ook aan hun familie. Uw ervaringen op een woonwagencentrum, ik ben daar heel benieuwd naar. Maar misschien schuilt er ook wel in u zo'n buiten. En dan vraag ik me af, wat zou u er nou voor willen opgeven... om zo'n vrijbuitersbestaan te leiden? En wat verwacht u dan van zo'n bestaan... Of wie weet heeft u die keuze al een keer gemaakt. U kunt bellen 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer 0800-1121. U kunt ook een uh, mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren gebruik dan de hashtag Casaluna. Aan de telefoon Gerard, goedenacht. Helco. Gerard, jij hebt ooit de keuze gemaakt om te gaan reizen, hè? Ja, en zelfs de familie achter moeten laten, want die kon het niet begrijpen, hoor. W wanneer heb jij die keuze gemaakt, Gerard? Even kijken hoor. Ik heb mijn paard 25 jaar nu. Ja, reken maar even 25 jaar terug. 25 jaar geleden. En uh, hoe leefde je toen, 25 jaar geleden? Huisje, boomtje, beestje. En hoe huisje, boomtje, beestje? Een vrouw en drie kinderen in een, uh, een huis, 201 kap. En uh, op een gegeven moment... Uh, nou, ik heb altijd wel enorme liefde voor uh, de natuur gehad. Ja, en uh, als kunstschilder dat was ik heel graag buiten het werk ook. En op een gegeven moment, ja, dan ga je toch, dan ga je toch denken van, uh, uh, vanuit de vrijheid, het gevoel van vrijheid, van hoe kan ik dat nu oplossen? Met een atelier en dan toch in de natuur en dan zo dicht mogelijk bij die natuur. En ja, op een gegeven moment toen kwam mijn vrouw die kwam met een, uh, met een paard, uh, met een pony. Uh, met het idee van een pony. En uh, er kwam een pony met een wagen tegelijk. kwam het voor de deur, een platte wagen. Ja. En die wagen, die heb, ik, die wagen heb ik omgebouwd tot, uh, tot huifkaart toen. Ja. En dat werd dan mijn atelier, Maar wij woonden nog gewoon in een huis hoor. En uh, ik ging dan op locatie schilderen. En dan, uh, ja, dan s'avonds kwam ik weer terug naar huis. Maar op een gegeven moment uh, begon dat zo te spreken voor mij. Dat ik die, die huifkar omgebouwd heb tot een houten woonwagen en, en dan naar iers model. En, en dat ging maar door, dat ging maar door. En de ontwikkeling was zodanig dat ik op een gegeven moment niet meer in mijn huis wilde. En waarom was dat dan, dat je niet meer in je huis wilde? Om, om, om, omdat het zoveel meer waarde gaf aan de uh, kunstenaar zijn. En aan, aan, gewoon aan, aan het... Uh, ja, dat gevoel wat, wat ook zo vaak besproken wordt van de zigeuners of de mensen, dat ze eigenlijk niet in een huis wilden wonen. Maar dat is gewoon de binding met die, uh, die mensen in het eerste uur, die zei ook al, de binding met God, met, met, met de oorsprong en, en, en, en, en met alles. Dat heb je in een huis veel minder als je alles om je heen hebt, muren om je heen hebt. En uh, weet je, elke waar ik heel vaak aan moet denken, nu, toen niet, ja. maar nu achteraf. Abraham was dus een aardvader, de aardvader. En die kwam in het beloofde land, maar die ging niet in een huis wonen. En die moest in tenten blijven wonen om, om te leren toch die afhankelijkheid van boven te behouden. En uiteindelijk later met Mozes weer precies hetzelfde. Dat volk dat was zo gezapigd geworden in Egypte door die vleespotten. En die moesten eigenlijk ook weer opnieuw leren. En die geschiedenis herhaalt zich nu weer. En dat klinkt een beetje bizar wat ik nu zeg. Maar ik ben eigenlijk ook nog earthquake free hè. Je bent earthquake-free, maar dat zijn we voor een groot deel eh, überhaupt in Nederland, hè? Uh, ik weet het niet zo net nog niet. En, uh, ik bedoel, je krijgt ook heel veel te zien als je buiten leeft. En uh, ik zeg altijd maar, de aarde, als die gaat schudden, dan, uh, dan blijft mijn karret in ieder geval, uh, ja, die schudt wel mee, snap je, maar je bent dus ook die, die natuur ingetrokken, letterlijk, met, met, je, met je huifkar en je paard... om, om uh, uh, dichter bij het echte leven te kunnen zijn. Om, om dat leerproces ook te kunnen ondergaan, hè, van dicht bij de, de aarde te kunnen zijn. Tegelijkertijd vertelde je, Gerard, uh, je woonde daar in dat huis twee onder één kap... met uh, je vrouw en drie kinderen. Die wilde niet mee. Is dat dan niet een verscheurende keuze om die uh, achter te laten? Uh... Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag gegaan. Maar op een gegeven moment is mijn vrouw weggegaan. En waarom is zij weggegaan dan? Omdat uh, jij ging reizen? Ik denk dat het, het een met het ander wel te maken had. Ik bedoel, als kunstenaar was ik dus... Ik, we, we verdeelden de rollen zo. Zij ging studeren, werken. En ik was huisman en ik, ik voerde de kinderen op in die tijd. En ik uh, ging daar, daarmee ging ik ook schilderen. Maar die ontwikkeling ging zo snel. En de binding met die kinderen was zo intens. Omdat ja, heel de buurt ging mee gewoon. Dan ging ik schilderen. En dan ging de buurt mee. En die kinderen die deden mee. En ja, mijn ex, nu ex. Die, ja, dat was zo'n gemis. Ik bedoel, hij ging zo dat zien. Dat, het, dat, dat, ja, dat die kinderen zo ver van haar af kwamen te staan. Ja, en toen op een gegeven moment moesten de rollen weer omgedraaid worden. Maar dat ging niet meer. Dus jij hebt... Nog wel contact met je kinderen, maar niet meer met je ex nu? Ik heb nog contact met mijn ex en ook met mijn kinderen. Ook met maar, je ex toch nog? Ja, ja. ja, maar dat is in het begin uiteraard heel, heel moeizaam geweest. Maar uh, wat ik eigenlijk uh, het, het, het meest uh, boeiende vind... Natuurlijk, ik heb heel veel moeten achterlaten. Ik bedoel, ik heb heel veel verloren. Maar aan de andere kant heb ik zoveel ervoor teruggekregen. Zoveel uh, diepgang in mijn leven. En ja, een van de mooiste dingen, ze zeggen ook altijd van... Uh, de zigeuners uh, en de woonwagenmensen, dat is gewoon een ander, ander, ander slagvolk. Dat is ook zo. Maar wat ik zo jammer vind aan de zigeuners en de woonwagenvolk... Dat ze zo, dat is zo door, het uh, door het materialisme in onze maatschappij... Dat die mensen zo opgeslokt zijn. En dat ze zo ingespeeld zijn op de hebzucht van de mensen. Uiteindelijk ook bij die mensen. zijn, zeggen, tierenlantijntjes, weet je. Nou, er is nergens... Er hey, is gewoon heel veel... Ja, dat weten we zelf ook. Ik bedoel, de mensen houden van, van, van bling-bling... Ik was in. Op een gegeven moment was ik met mijn woonwagen. kwam ik in Antwerpen. Mm -hmm. Ik kwam Antwerpen, naar, uh, Antwerpen uit. Ben je wel eens in Antwerpen geweest? Ken je weinigen? Uh, daar is een groot shoppingcentrum, weet ik. <laughs> maar ik ben nooit in het shoppingcentrum geweest. want ik hou niet van shoppen. <laughs> ik ook niet, maar ik kwam er middenin uit. Zes baans weg. En uh, ik moest dus terug. want ik woonde toen aan de grens bij België. in Putten. En ik moest dus over die. aan de rechterkant uiteraard. langs die zes baans weg. hartstikke druk. Door dat winkelgebeuren winkel, uh, van Weinigem ja. En dan zo richting Antwerpen. En toen op een gegeven moment gebeurde iets heel wonder, dat, dus, dat zal ik nooit vergeten. Daar rijdt een busje naast mij, die komen voorbijrijden. Vol met Zigeuners, mensen van kamp. En er stappen zes mannen uit. Waarvan een van, de, van die Zigeuners, waren nog echt Zigeuners en uh, ik heet trouwens rommens, hè. Rommens komt van rom. En rom betekent mens. En mm -hmm. mens is ook mens, weet je. Dus rom en de tafel. Ja, dus ik denk, ja. dat ik, wel, ik denk wel dat ik een beetje bloed heb vandaag. Maar in ieder geval, daar stappen die mensen die stappen uit. Er komt een oude sugeur naar me toe met een hoedje, met een snor En echt zo'n een kop, weet je. En die begon te huilen. Hij zegt, jongen, dat jij nog zo leeft, hoe is dat mogelijk? Kom, jongens, op kans dan. Ja, sorry, ik heb nog geen tijd, ik wilde er gewoon die, van, die, van, die, van die zesbaans weg af, weet je. En, ja, maar, maar hij, was... de, deze zigeuner zag, uh, als het ware, zijn eigen verleden in jouw wagen en in jouw manier van leven weerspiegeld Ja, omdat ik gewoon nog zo op een authentieke manier reis, hè. Ja. Dus dat, dat is voor hun, is dat nostalgie, weet je. En overal, als ik wel langs een kamp kom of zo, en ik, en ik ga wel eens naar een kamp, nou, dat vinden ze geweldig. En ja, die jongeren helemaal, want die kennen natuurlijk al eenmaal van verhalen. Ja, ja, dat? ja. Want waar, waar, Gerard, waar overnacht jij s'nachts? Ik bedoel, want je, uh, officieel uh, uh, mag je niet meer reizen met een woonwagen. Hè? Mag je niet zomaar die woonwagen ergens aan de kant van de weg uh, stilzetten? Ja, en ondertussen ik doe het al 25 jaar. En ik heb verschillende plaatsen waar ik officieel van de gemeente vergunning heb om te, uh, om, te, uh, om, te, om te staan. En daar sta je dan ook s'nachts? Ja. ja ik want waar sta dus je nu dan bijvoorbeeld? Uh, moet ik dat nou zeggen? Nou ja, ik ben nieuwsgierig genoeg <laughs> om het te willen weten. Ja, ik sta nu in mijn geboorteplaats. En uh, dat is in Noord-Brabant ook, uh, in Waal. Mm -hmm, mm -hmm. En dan heb ik van de gemeente Roosal, heb ik al uh, jaren een plekje toegewezen gekregen... om in, gewoon in een park, om daar te staan. En, uh, dat is gewoon officiële toestemming. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uniek. Ja, dat, dat jij als enige daar mag staan. Dat is inderdaad een, ja, een, een, ja. een bijzondere voorrecht. Maar, maar ik heb wat ik je gegund wordt door de gemeente. Heb... Ik heb het ook op schouw duivland hoor, dus uh, En schouw duivland is toch super toeristisch, hè. Er komen duizenden toeristen. Maar omdat ik dus toch uh, anticipeer met... Uh, ja, overal waar ik ga staan, dan, dan probeer ik toch ook... Uh, met, met de mensen waar ik sta, om daar toch ook iets mee op te bouwen. Net als in mijn Burg aansteden. Nou, daar, daar, de mensen die daar, uh, die daar wonen rondom de ring van, uh, van Burg, dat zeg ik altijd maar. Dat is een mm -hmm. oude Carolinische ring. En met die mensen heb ik allemaal individueel allemaal contact met ja. allerlei jong, En op die manier ben je ook onderdeel van het geheel. En ja, ik zeg altijd: het is een constante performance die je doet. En ik heb mijn exposities natuurlijk ook. Hè. Ja, want je bent kunstenaar. Uh, daarom ben je ook met die wagen gaan reizen. Omdat je ook geïnspireerd wilde worden als kunstenaar. Ten slotte is je raar. Uh, je, je zegt: het is 25 jaar geleden dat, dat dit in gang is gezet. Uh, je hebt je prijs daarvoor moeten betalen. Hè? En een minder goed contact met je, met je ex, met je kinderen. Een, een moeilijk contact, wat nu dan wel uh, redelijk hersteld is, maar toch. Is het uh, die investering en dat verlies waard geweest, het leven dat je nu leidt? Laat ik afsluiten met, uh, dat klinkt misschien een beetje religieus of zo, maar Jezus die zegt, wie, uh, wie, wie zijn eigen leven lief heeft boven mij, is mij niet waard. En dat, dat, daar is eigenlijk heel veel mee gezegd. En bedoel ik dus, die stap van de druk op de knop en er komt water en licht uit de muur naar het... Uh, Eigenlijk het leven volgens Bijbelse normen, eigenlijk de norm... Ik was met paard met wagen, dat is heel belangrijk voor mij. De mm -hmm. auto als heilige koe die ik gewoon heb af afge... mij, is dat, dat hoort niet meer in mijn leven. En die had je vroeger ook gewoon een auto? Ik had een auto, ja. Ik had een auto. Ik heb een crossmotor gereden en ik heb mm. het allemaal gehad. Maar op een gegeven moment, ik zeg altijd, is een, een, een, toch een proces geweest van... ik denk voor, nu na 25 jaar, maar daarvoor al 20 jaar op zoek... Hey, naar naar uh, de zin van het leven. Maar ook het milieubewustzijn. En ik denk dat ik... Ik moet maar een keer een trend zetten worden. Ja, je, je hebt die zin van het leven gevonden... voor je gevoel? Ja, zeker. Maar het is niet alleen de zin van het leven. Maar het is ook gewoon... Het is ook, uh, kijk, nu draait alles vast. Hey, heel, heel onze westerse wereld. Heel het materialistisch denken. Het kapitalistisch denken. Dat draait gewoon vast. En Het enige, enige alternatief is gewoon... het leven volgens de norm die alles respecteert in de natuur. Ik bedoel, als je met paarden wagen dan dan is het gewoon dan ben je één met de natuur en, en, en een paard een paardje koopt en uh, dat wordt weer opgelost en, ja. snap je. Je bent uh, ja, het, het, het, het klinkt misschien allemaal heel hoog, hoor, maar het is ook maar heel klein wat ik doe. Maar toch probeer ik op mijn manier uh, ja te beantwoorden aan, aan, die, uh, aan die norm die. die die door God gesteld wordt. Ja. Denk, maar aan, denk maar aan de Amis people. Ja, ja, ja. Gerard, uh, mag ik jou bedanken voor, voor uh, uh, je verhaal? Uh, ik wil nog even weten, hoe heet je paard eigenlijk? Mijn paard is een mannetje, maar toch heet hij Polly. Want ik heb hem verkocht van een paardenhandelaar. En die had natuurlijk enorm veel paarden. En al die paarden heten Polly. Dus... Polly? Oh, ja, ja. Nou, ge geef Polly een uh, wortel van, man, van me. En ja. uh, ik wees je een goede nacht daarin. in Wauw. En uh, ga tot een andere keer. Gerard, dank je wel. Graag gedaan. Dag ook. Goeiedag nog. Dag. Oh. dag. Ja, muzikaal gaan we het ook hebben vannacht over de romantiek van het onderweg zijn. Want daar zijn heel veel mooie liedjes over geschreven. Zoals bijvoorbeeld door uh, Velofsky. Dit is een liedje van haar uh, cd van een paar jaar geleden. Eigenweg En het heet Onderweg. Van de zee tot aan de bergen, van de bergen naar de zee. Ga je met me mee, ga je met me mee. Van de zee tot aan de bergen, van de bergen naar de zee. Ga je met me mee, ga je met me mee, ga je met me mee. Wij zijn onderweg, daar is alles wat.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 Velofsky onderweg. En dit seizoen werkt Velofsky samen met uh, zanger Laurens Joensen, die ooit nog eens meedeed aan kamaret trouwens. En uh, bassist Jet Stevens. En dat doet ze in de muzikale voorstelling De Bezemkast. Donderdag is die uh, te zien in Voorburg. of vanavond dus eigenlijk. En daarna nog in verschillende andere theaters tot en met 29 april. Ja, net uh, sprak ik met Gerard al 25 jaar onderweg met zijn uh, woonwagen. In het vorige uur uh, had ik het met journalist Lisbeth uh, Sluiter over het. Uh, woonwagencentrum Beukbergen in Zeist. En ik ben zo benieuwd eh, als u op zo'n woonwagencentrum woont waarom u daar zo graag woont. En eh, Ik zou het leuk vinden als u uw ervaringen met ons zou willen delen. Maar misschien woont u wel niet op zo'n centrum, maar schuilt er in u ook wel zo'n vrijbuiter? En dan vraag ik me af wat u ervoor over zou hebben om zo'n vrij als bestaan te leiden. Eh, zoals Gerard net vertelde, hij eh, had zijn huwelijk ervoor over en zijn eh, goede relatie met zijn kinderen. Nu alweer weer hersteld, maar desondanks. Wat verwacht u dan ook van zo'n zo'n bestaan als vrij buiten. Dat zou ik ook voor jullie weten. En wie weet heeft u net zoals Gerard ook de keuze al wel een keer gemaakt. En uh, dan ben ik benieuwd wat dat u gebracht heeft. U kunt bellen op ons gratisnummer 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, gebruik dan de hashtag Casaluna. En uh, Mirakelman, uh, die uh, stuurde een berichtje via Twitter, die zei... ja, ik verwacht er ook wel muziek van Frans Bauer nu vanavond. Nou, Mirakelman, je bent echt op je wenken bediend, uh, wat dat betreft. Aan de telefoon uh, Erik Korton, uh, collega van uh, Radio 3 FM. Dag Erik, goedenavond. ook ja, Erik, ook weer eens onderweg hè? Ja, ik ben uh, altijd... Ik heb tot één uur uitzending op 3FM. En dan uh, heb ik uh, de, de, de popmuziek even gehad over het algemeen. En dan luister ik graag naar jou. Of naar wie er dan ook zit. Maar ik luister ook erg graag naar jou altijd. En Gerard... Ja, dan gebeurt al wat. Als die man dat zit te vertellen, dat vind, dat vind ik zo'n mooie figuur. Hij belt vaker. Ja. Dat um, klopt. Maar ik vond het wel mooi, want ik, ik heb eigenlijk nog nooit zijn achtergrond en het, hoe en het waarom van die paardenwagen en en waarom hij dat doet gehoord. En dat legde hij nou eigenlijk heel mooi uit. Ik ben geen religieus mens, maar wat hij zei, die uitspraak van Jezus die hij aanhaalde, uh, kon ik wel in, in samenhang zien met het leven wat hij leidt. Nou. En wat jij ook zei, het is natuurlijk een rare, rare spagaat die hij heeft gemaakt in zijn leven. Hij heeft iets weggeduwd om er iets voor terug te krijgen. En dat, uh, dat, zal best, dat zal niet zonder slag of stoot gegaan zijn in elkaar. Maar hij doet het dan toch wel. Nee, dat vertelde hij ook wel. Dat dat ja. wel lastig uh, is geweest natuurlijk. In, zeker in het begin. Maar herken je er ook uh, iets in? In, in, in die oh. hang naar vrijheid. En, en, en, en ja. die, die, die, die uh, wil om een vrij buiter te willen zijn. Nou, eigenlijk, eigenlijk wel heel erg. Ik merk dat ik... Uh, uh, kijk, voor zover mijn leven dat, dat toelaat. Ik ben getrouwd en uh, gelukkig. En ik heb twee kinderen. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb al vanaf mijn... Nou, ik denk van dat, dat, vanaf dat ik me kan herinneren dat als ik naar boven kijk, en zeker als het mooi weer is en ik kijk de lucht in en ik zie een vliegtuig vliegen, dat er echt letterlijk iets in mijn lijf gebeurt wat zegt, oh, mag ik mee? Maar wat voel je dan, Erik? <laughs> het, het, het, uh, het verlangen om uh, ergens, ergens uit te breken. Laat we zeggen, het, het, voor, of het al op school was, of in een school, zoals... Nu de, de, het vermogen hebben om, om weg te de luxe en het vermogen hebben om weg te gaan. En dat kun je doen in je hoofd. Ik heb in mijn leven altijd heel veel gelezen uh, waarmee je dat ook doet. Maar ook letterlijk gewoon inderdaad, in een, vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs had, was ook zoiets dat ik dacht. Ik kan nu gewoon iedere dag wanneer ik wil in mijn auto stappen. Um, en als ik centjes heb, denk ik hem vol. En dan kan ik net zo lang rijden. Totdat hij niet meer, totdat hij niet meer doet. En dan ben ik weg. Ja, dat, dat beeld herken ik wel hoor. Elke dag als ik naar heel versum rijd. Dan denk ik, nou, als ik nou zou willen. kan ik ook gewoon doorrijden naar Kopenhagen. Oh, je kan, ja, je kan ook links afslaan. in plaats van rechts af, ja. En dan zie je wel waar je uitkomt. En die vrijheid, ook al, ook al uh, uh, uh, los je, laat maar zeggen. die belofte aan jezelf misschien niet altijd in. Dat gevoel is er wel. En ik merk de laatste jaren. reis ik steeds meer. Um, dan wel samen met mijn gezin, of met, me, met Diana samen, met mijn vrouw samen, of alleen, of uh, voor werk, of voor het Rode Kruis. En ik merk elke keer als ik op Schiphol sta, dat ik dan echt het gevoel heb dat ik in, op, bij een ja, soort poort naar de wereld sta. Ja, en die en, poort wil uh, je door, maar dat, dat suggereert ook tegelijkertijd dat je zegt, uh, uh, je, je voelt je ook wel beklemd. Nou, ik kan, ik kan, ik bedoel, ik, ja, jij, werkt, jij werkt bij de bij de radio. Ik ben ook werkzaam binnen de binnen de media en dat is best een heel druk bestaan. Op rare uren, bedoel je? Dus ook eigenlijk natuurlijk geen tijd om te werken. Heb, nee, nee, nee, nee, maar, nee, Rick, hoor Maar we doen nee. het met liefde, hè? Ja, we doen het met liefde. Maar ik heb natuurlijk ja, mijn, mijn leven. Ik heb in de eerste paar jaren heel veel in theater gestaan. Vijf, zes, zeven avonden in de week. Ja. Vervolgens Met beentjes rondgetoerd. Uh, dan doe je radio, dan zit ik weer op onogelijke tijdstippen, uh, zou ik maar zeggen, met heel veel plezier en heel veel liefde. Maar het is ook wel dat je, dat je in een soort van continue draaimolen zit van dat, van dat werk. En om daar ja, uit te willen breken is eigenlijk ook wel een soort van, van, van continu parallel pad ofzo aan dat harde werken. Ja, en dat reizen dat je dan steeds vaker doet, dat is ook een, een soort gestructureerde manier om aan die wensen tegemoet te komen dat, dat parallelle pad wat eerder altijd meer een soort van verlangen was en een van nou misschien dat ik ooit zoiets heeft nu wat inderdaad structuur gekregen waardoor, uh, uh, laat me zeggen, in, terwijl als ik aan het werk ben en in die red race zit, dat verlangen uh, niet meer zo, uh, zo alle kanten op gaat ofzo. Ik, ik kan het ook af en toe gewoon botvieren door, door inderdaad weg te gaan. En ja. uh, en dat ten volste te beleven. Maar Erik, toen je nog jonger was hè, ja. en die mogelijkheden zich minder aandienen om op reis te gaan, ja. heb jij wel eens een keuze gemaakt voor de vrijheid en tegen het vaste stramien? Ja hoor. Ja, ik, heb, uh, nee, ik ben nu al een, een, een lange tijd getrouwd. Maar ik heb natuurlijk ook mijn, mijn periode gehad met vriendinnetjes die heel erg leuk waren. En die, met wie je van, alle, van allerlei dingen wilde. En ik heb ook wel samen gewoond. En dan kwam er toch altijd ergens een moment dat ik het gevoel had dat, uh, dat er ergens een groot stuk touw om mijn nek gegooid, gegooid werd. Yeah. Uh, terwijl dat helemaal als, als, nu, als je in, dan terugkijkt in de loop der jaren, dat, dat, dat, dat was natuurlijk altijd een spel tussen twee mensen. Maar uh, dat ik op dat moment zo rusteloos was dat ik daar helemaal niet... Uh, de tijd in de zin van had. En dan ging ik ook echt weg. En dat kon echt van dinsdag op woensdag zijn. Of van vrijdag op zaterdag. Ja, ja. En dan, was en, gewoon, Dag, weg. dan was je weg, omdat die vrijheid uh, uh, lokte en, en uh, de, de, de huidige situatie, in dit geval dan met een vriendinnetje, je beklemde. Ja. Heb je ook dat wel eens gedaan uh, uh, op een manier waarvan je later zei, ei, misschien had ik toch even iets, moeten, uh, iets beter moeten nadenken? Nou, ik denk uh, dat van de zes. <laughs> ja, nee, ja, ik was daar wel, ik, ik, die, die stoermoendrang zal ik maar zeggen die er in, in mij heerst. en dan, ik was natuurlijk ook uh, in die jaren, ik zei net, ik heb heel veel in theater gestaan en zo, ik ben heel erg bezig om daar iets in te worden en daar, en daar moet je natuurlijk ook wel een klein beetje rutsigloos in zijn en ik ben dat in de relaties, laat me zeggen zeker in mijn twintige, begin twintig jaren echt veel te, waar ben ik veel te rigoureus in geweest, ja, ja. Dat, dat kan ik wel zeggen. Maar dat had wel te maken met dat. Dat weg kunnen, het, altijd het gevoel dat je weg kan. En dat werd gestuurd en voet door die. Ja, door die wens van, om vrijheid en, onaf, en onafhankelijk van wie dan ook te zijn. Ja, en die wens is er eigenlijk sluimend nog steeds een beetje. Ja, nu kun je hem vervullen inderdaad door, door de, bijvoorbeeld die reizen te maken. Maar acht je het, uh, Erik, uh, ja. mogelijk dat je op een gegeven moment toch op, op een punt komt... dat je zegt, en nu breek ik met het leven zoals ik dat leid. En dan heb ik het nog niet eens over je familieleven, maar bijvoorbeeld nee. over, over je werk... of over de verplichtingen ja die uh, dat met zich meebrengt. Nu breek ik daarmee en nu kies ik uh, uh, 100% voor die vrijheid. Ja heel Wel mogelijk. Dat is ook iets wat, uh, wat bij mij altijd. Uh, en het en leuke is dat mijn gezin weet dat. Die, die, die weten dat ik. Maar en daar, dat ik blijf. Waar ik daar eerder nog wel stil over was. Omdat ik het namelijk als een soort van. maar heimelijk hield. omdat ik anders bang was dat mensen ervan zouden schrikken. Is het nu iets wat ik. En dat heeft ook met oude woorden te maken. Denk ik. Iets wat je gewoon wel deelt. Mm -hmm. Met degene die heel dichtbij staan. En die kunnen er ook wel een adviserende rol in, in hebben. Ondanks het feit dat het natuurlijk altijd wel gewoon mijn beslissing blijft. Maar ik sluit dat niet uit. Nee, ik merk dat ik de laatste jaren uh, uh, heel veel voldoening haal uit het werk wat ik doe voor het Rode Kruis bijvoorbeeld. Um, en het, het zou mij niet verbazen als daar ergens in de, in de komende decennia een moment komt. Dat ik denk, nou dan, ga ik, dan, gaan, we, dan gaan we weg hier. En dan ga ik dat, gaan we dat doen. Of zoiets. Ik weet, ik weet, concreet is het nog niet, maar het is niet, uh, niet ondenkbaar. En uh, neem je je gezin dan letterlijk en figuurlijk daarin mee? Nou, ik, ik, zou, ik zou het niet doen voordat mijn kinderen de, de staat van volwassenheid hebben bereikt, want dan... De, de, ze zitten nu in twaalf dus en acht in beslissende fases met scholen en dat soort dingen, maar... Uh, dus daar ook wel rekening mee. Maar uh, als ze dan tegen die tijd mee zouden willen, dan uh, zijn ze van harte welkom natuurlijk. Ja, dus die vrijbuiter die sluimert nog steeds in Erik ja. <laughs> Ieder vliegtuig, echt waar, en dan meen ik echt. Ieder vliegtuig, als ik zo'n dag heb wat over me heen vliegt, denk ik... Oh, Zat ik nee, daar maar in. Wanneer zit je weer in een vliegtuig? Vrijdagmorgen. Vrijdagmorgen. En waar ga je naartoe dan? Naar Oeganda en naar Kenia. Voor het Rode Kruis? Voor het Rode Kruis, ja. ja. En wat ga je dan doen? Ik ga um, in Oeganda um, um, kinderen bezoeken die ik het afgelopen oktober heb bezocht voor de, uh, Serious Request van 3FM, ja. die glazen huisactie. Uh, en die mag ik uh, uh, opnieuw opzoeken en gaan vertellen dat de projecten waar zij al in zaten en waarvan de fondsen dreigden op te drogen, dat er inmiddels uh, door, door Serious Request weer fondsen voor de komende vijf jaar zijn, dus dat zij... Uh, Waarschijnlijk gewoon een hele schoolgaande leeftijd uh, hulp kunnen, kunnen krijgen. Waardoor ze hun school fatsoenlijk kunnen uh, afmaken. Omdat het gaat om wezen. Kinderen die, uh, die er alleen voor staan omdat ze geen, uh, geen ouders meer hebben door AIDS en HIV. Um, en daarna vlieg ik door naar Kenia om een aantal vluchtelingenkampen te bezoeken. Waar ik drie jaar geleden geweest ben. En die nu langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Maar wat een hele moeizame operatie is geweest voor het Rode Kruis ook. Dus ik ga een soort. Dat heet dan een, met een mooi Nederlands woord een terugkoppelingsreis maken. Maar ook, om, ook persoonlijk om mensen weer te ontmoeten met wie ik in de tijd... Nee. contact heb gemaakt en maak nog steeds contact mee. Mensen die in vluchtelingenkampen, samen daar bijvoorbeeld inmiddels uit zijn. En, uh, dus het, het is een soort uh, opvolgingsreis. Een opvolgingsreis, ook een reis om uh, het goede nieuws te brengen. Lijkt me een, ja. mooie, een mooie manier om op reis te gaan. Erik, ik wens je een mooie reis richting Oeganda en Kenia. Fijn dat je belde en uh, hou me op de hoogte als je vertrekt. Hè? Dank je wel, heel maar door. blijf voorlopig nog maar even hier. Ja, Toch, dat, droom maar ja. nog een beetje weg met die vliegtuigen. Ja, ik droom een beetje weg. gesproken. Erik, wel thuis. Dag. Uh, ja, uh, Erik Kortonnen. Uh, toch een beetje een vrijbuiter in de dop. Hè? Of als in de dop. Iemand die dat vrij buiten in zich heeft. En uh, dat nu in goede banen weet te leiden... door vaak op reis te kunnen gaan. Uh, maar ik ben benieuwd... Of u dat vrijbuitergedrag ook vertoont en welke consequenties u daar aan zou willen verbinden. Wat heeft u er voor over om dat vrijbuitersbestaan te kunnen eh, leiden? Of is het eh, misschien al zo dat u die keuze ooit gemaakt heeft en wat u? achtergelaten heeft, dat zou ik dan ook wel graag willen weten. En ik ben ook nog steeds benieuwd, woont u nou op zo'n woonwagencentrum? Bel ons dan ook, hoe is het om daar te wonen en wat maakt het wonen daar zo, zo bijzonder? En waarom zou u daar nooit meer weg willen? 0800 -121. u kunt mailen naar casaluna.ncf.nl En als u wilt twitteren, gebruik dan hashtag uh, Casaluna. Ik heb trouwens een mailtje van uh, meneer of mevrouw Koenen. En meneer of mevrouw Koenen die schrijft... Ondergetekende wordt al jaren op een camping in de omgeving van Nunspeet en dat bevalt me uitstekend. Een meldje van meneer en mevrouw. Koenen. Ja, en de romantiek van het onderweg zijn... de romantiek van het weggaan, op reis gaan... Erik Korton had het daar zo mooi over... die wordt ook bezongen in het uh, volgende liedje. Een liedje van een uh, nieuwe Nederlandse groep... die heet Miss Molly and Me. En die groep die bestaat eigenlijk uit uh, Helge Slikker... van de groep Storybox en Marlijn Weerdenburg. Marlijn ken ik uh, uh, van het programma Volksspot, dat ik een hele tijd mocht presenteren. Zij was daar vorig seizoen het uh, kleinkunsttalent. Een van de kleinkunsttalenten. Jonge mensen aan het begin van hun carrière... Uh, die toen bij ons de kans om vaak van zich te laten horen... Met... Alle, alle uh, aspecten van hun carrière. En um, zij was vaak bij ons te gast. En het gaat nu zo goed met haar, dat vind ik zo leuk. Ze staat in de Soldaat van Oranje. Die succesvolle musical daar op de vliegbasis uh, Valkenburg. En ze speelt dus nu ook in dit bandje uh, Miss Molly and Me. En dit liedje, dat gaat over nieuwe ontdekkingen. Het gaat over de charme van het onbekende. En het gaat ook over het niet weten waarheen de weg leidt. En dat is soms zo fijn. Het heet It Goes. Dit is de groep Miss Molly and Me. looking for a place to spend the night. We had a very long ride through the country. We've been living in our car for quite a while. We had the feeling that we had to see the world. To see the mountains and the creeks and the desert. It's a miracle our story's been given birth. And, and it, it Every day there's something new to discover Cause every day is never like any other It's like the book without an end we've been waiting for We're not gonna say the words we don't need to It's in a subtle look so that's what we do Every day it feels familiar, yet good Was Miss Molly en Me, Helge Slikker en Marlijn Willenburg. It goes. Goeienacht, met wie heb ik het genoegen? Hi, je spreekt met Jan Jaap. Dag Jan spreekt Jaap. Goeienacht. Eh, ja, ik heb een mooi gedichtje, het viel me net in. Ik zat te luisteren, ik vond het heel tof, het radioprogramma. Ja. Heel interessant. Het ja. so, gaat zo. Traveling man, he don't know. Only what he hears on the radio. Politics and money don't bother him. Een good looking vrouw en een bottle of gin. Römertown is een place waar ik ben. Ik was daar een time met een traveling band. Een jonge vrouw, ze wilde to stay. Ik denk dat ze me wilde pay. Roll it out, roll it in. Here we go down the road again. The drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so. Mooi, ja. Jaap. Jan Jaap. Ja, Jan Jaap, mooi. En, en is het ook een beetje gebaseerd op je eigen leven, dit gedicht? Uh, soms wel. Soms in het weekend of zo, weet je wel. In het weekend? In het je bent ook een reiziger in het weekend? Ik heb al gereisd, ja. Mm -hmm. En ik uh, vond het wel tof, maar nu word ik een dagje ouder dan 64. En ik, pff, ik luister af en toe s'nachts naar de radio, zo, als dit programma. En ik vond het tof. Er is een gedicht gebaseerd op een song van J.J. Kiel. Mm -hmm. uh, Drifters' Wife. Ja. Dus als je die ooit wil draaien, dan denk van hele goede muziek. Nou, we gaan, J. J. we gaan er naar op zoek. A Drifter's Wife van J.J. Kale. Ja, jaap mag ik jou bedanken voor het gedicht? Oké, okay. heel geweldig. Hey. En een goede nacht nog, hè? En jij ook al. Hey, dag. Bedankt. Dag. dag, dag. Ja, en dan heb ik ook iemand aan de, aan de lijn. Die uh, woont op een uh, woonwagencentrum in Brabant, als ik me niet vergis. Klopt dat? Goede trouwens. Ja, en met wie spreek ik? Met mij, hè? Met meneer Meijer. Dag meneer Meijer. Goeienacht. Nou, ik wil één ding zeggen over, over de woonwagenbewoners. Het is altijd een negativiteit. Want u woont zelf op een woonwagencentrum, meneer Meijer? Ik woon in een woonwagencentrum. Mm -hmm. En wat, wat is de negativiteit die u tegenkomt dan, meneer Meijer? Nou, dat wij altijd worden geassociëerd met tilt. Mm -hmm. En dat is ook wel zo, want dat hebben wij nodig... U heeft het nodig, in welke zin? Nou, gewoon die mensen, wij, wij, wij zijn eigenlijk, ja, we moeten zeggen eigenlijk. Ja, ik, ik, ik kan het bijna niet zeggen, wij zijn een soort uitkast in, in de samenleving. Voelt u dat zo? Ja, dat voel ik echt zo. Hm. En ik ken het wel als ik om me heen kijk, en we worden altijd gediscrimineerd. Dat is echt waar. Ja, waar merkt u dat dan zelf aan, meneer Meijer? Nou, door, door invallen en links en rechts allemaal. Maar wij, doen, wij zijn eigenlijk twintig jaar geleden een beetje begonnen in de wiethandel. En daar zijn wij eigenlijk een beetje een beetje door, we uh, wil niet zeggen, een beetje door rijk geworden eigenlijk. Omdat we hadden vroeger helemaal niks te vergeten helemaal niks. Mm -hmm. En ja, dat, dat, ik wil niet zeggen dat het negatief is, maar het is ook wel positief. Ja, financieel gezien is het positief. Ja, ja dat, is eigenlijk, dat klopt allemaal zo. Mm -hmm. Maar het is allemaal, hoor je over die altijd van inval en kamp en dit en zo en zo allemaal. Maar, kijk, groen is niet altijd een syrgonen. Nee, nee. Nou, nou vertelde uh, mijn gast in het vorige uur, mevrouw Sluiter... Uh, uh, ook vooral over die andere kant hè, van, van het leven op een woonwagencentrum... namelijk de geborgenheid en, en, en de familie die je om je heen hebt wonen... en dat daarom mensen daar zo heel graag willen blijven wonen... even nog los van, van de manier waarop ze in hun onderhoud voorzien. Herkent u dat ook, meneer Meijer? Ja, dat, dat klopt ook zo. Maar je hebt je, je, je, je, je woonwagen geborgen, maar je hebt ook burgers. Mm -hmm. En ja... Dat, dat, dat, dat kan niet uh, met elkaar mee omgaan. Dat is gewoon zo. misschien is het een geschiedenis met het DNA en alles. Ja, dat, dat kan niet samen gaan. Die kunnen niet samen wonen, nee, nee, nee, uh, boomwagencentrumbewoners. Nee, nee. de, de burgers en de reizigers of de, de Sinti en de Roma's of, of mensen... die kunnen eigen eigenlijk niet aanpassen. Nee, nee, dan nou gaan ze dat in zijn. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen, maar ze is gewoon eenmaal. Mm hm dan gaan ze dat in zijst wel een beetje proberen, dat, dat, dat, dat bewoners van het centrum Beukbergen uh, uh, uh, ook uh, op een gegeven moment misschien met burgers uh, gaan samenwonen in hun ja, nieuwe wijk. Ik bedoel, als ik hoor dat, dat mensen zeggen van de multiculturele multi samenleving is mislukt, hoor ik dan van, van de politiek, ja. dan is dat. Maar de mijn gewonnen en uh, het oud was, is ook wel mislukt. Ja, ja zo, zo, zo ervaart u dat. Ja, zo ervaart dat zeker. Ja. Meneer Meijer, bent, bent u ook uh, uh, een telg uit een reizende familie? Ja, mijn ouders waren reizende families ook. Mm -hmm. En heeft u zelf ook nog gereisd? Ik heb vroeger zelf ook nog gereisd. Maar ik woon nou gewoon. Ja, ik heb al dochters, dus, ik heb al gezonden en alles. Mm -hmm. Maar dus wij worden ook zwaar gediscrimineerd, ook door de politiek alles. Ja, ja u voelt zich gediscrimineerd, dat is, dat is helder. En, en... en dat, dat is ook een beetje net zoals als we in die kampen gestopt. En maar je kent ons niet meer gewoon in die in, in, in huizen duwen. Ken het. Wij, wij, we kennen dit niet in leven. Nee, nee want, want hoe woont u? Woont u in een, in een echte wagen nog? Of, of, uh... Ja, er nee, we staan wel we een echte wagen, we staan gewoon wielen onder. Er staan gewoon wielen onder, want, want u moet uh, ja, weg kunnen. Moet, dat, dat is, dat, er moeten wielen onder staan. De... Staat is ja. wat ik bedoel. Ja, nou ja, het, het is die, die vrijheidsdrang die daar uitspreekt. Dat, dat, nee, dat hoor nee, ik erin. Nee, maar je, je mag niet meer staan, geen staande kenner van zijn. Er moeten moet wielen onder staan. <sleuk> En ook onder uw wagen staan nog wielen? Er staan gewoon nog wielen, maar die zie je niet. Nee, nee die zie je niet, maar u, als u zou willen, zou u kunnen gaan reizen? Nee, nee we kunnen niet meer reizen. We kunnen niet we kunnen, ik ben te oud. U bent te oud om te ik reizen? Ben, nee, ik ben 1925. Ja, ja, dus u bent 85. Ik ben 84, maar, ja, 84, ja. 84, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Mist u het, het reizen, meneer Meijer? Ja... Nou eigenlijk, niet. nou, eigenlijk niet. Nee? Maar ik voel me nog steeds gediscrimineerd. Ja, en wat, wat, zou, wat zou de maatschappij moeten veranderen, meneer Meijer? Acceptatie. Acceptatie. Acceptatie. Respectatie. Mensen zij zijn hoe ze zijn. En op welke manier zou, zou daar blijk van gegeven moeten worden? Ja, ik snap in vraag niet zo goed. Hoe, nee, u zegt... Uh, wordt wordt altijd nog hokjes geplaatst. Die wordt dat, en die wordt dit, en die wordt zus, en die wordt zo. So. Ja. Maar wij, zijn, wij, wij zitten gewoon in de DNA-structuur. Hmm. Snouwt u? Dat, dat, dat, dat, dat, dat krijg je van je ouders allemaal mee. Ja, dus de dat is de eigenheid van... van, van... Ja, dat is het, misschien met het wilde leven, wat, wat, wat, dat, dat kan niet veranderen. Nee, nee, en u vraagt eigenlijk dat, dat de maatschappij daar meer respect voor, voor opbrengt. Nee, nou, laat iemand in zijn waarde. Nee, precies. Waarde. Ja, dat, dat is wat u vraagt. Laat ons in, in onze waarde met onze manier van leven. Ja, ja, dat vind ik wel. Echt, ja. dat, vind ik, echt dat vind ik wel. Meneer Meijer, mag ik u bedanken voor uw reactie? Dankjewel. Wat was uw naam alweer? Mijn naam is Heiko Span. Dankjewel, mevrouw. Goedenacht, Dag. Dat was meneer Meijer. Aan de telefoon heb ik Ria. Ria, goeienacht. Ja, goeienacht. Ria, uh, uh, ben jij bewoner van een uh, woonwagencentrum? Nee, ik woon er vlakbij. Bij twee stuk zelfs. Mm -hmm. En waar uh, speelt zich dit af? In Apeldoorn. In Apeldoorn. En, en heb je veel contacten met de bewoners van die centra? Nou, niet meer. Maar uh, ik heb een bruidsatelier. Ja. En uh, dat vertelde ik net aan uw uh, collega. Die, die, uh, die echtparen die dan niet trouwen en die een nachtje weggaan. Ja, het wegloophuwelijk. huwelijk. Ja, ja, ja. Maar dan krijgen die mensen een dochter en die doet communie. En dat is een complete bruiloft. Mm -hmm. En er wordt dus ook een bruidsjurk gemaakt die die moeder eigenlijk wilde... Want dat heb ik laatst eens gevraagd aan iemand die was. <coughs> Sorry. Ja. En ik zeg, is dat eigenlijk jouw jurk die je wilde hebben? Ja, zegt ze. En die, die meten ze dan aan aan de dochter. En het is een complete bruidjurk. Ja, ja, dus het meisje dat communie doet... Ja. ...dat, dat krijgt eigenlijk van, van uh, haar ouders, of van haar moeder dan meer specifiek... ...een, een schitterende jurk. Ja. Als compensatie voor het feit dat de moeder zelf die bruidsjurk nooit gehad ja. heeft. Ja, ja. Oh, en dat vond ik zo verschrikkelijk verhalen. leuk. Ja, ja, ja. En ik had er al eens één een gemaakt. En toen denk ik, ja, bij de volgende moet ik het toch eens vragen. Dus dat heb ik gedaan. En toen zeggen ik, ja, dat is zo. En, en wat voor soort jurken maakte jij dan voor die meisjes? Bruidsjurken. Ja, maar echt eh, bescheiden bruitsjurken of buitsjurken? met alles erop en eraan. Was dat leuk om te maken? Ja, hartstikke leuk. Ja? Het is, is gewoon mini. Een mini-bruidsjurk. Ja, een, een, een meisjesbruidsjurk. Beschrijf de mooiste jurkjes die je hebt gemaakt voor een van die meisjes die ter communie gingen. Nou, dat is er één een met, een, uh, met een halter. Met een, een hele wijde rok. Met ja. allemaal strasteentjes erop. Ja. Nou, ja, dat zijn uh, andere steentjes. Ja, nou ja, noem het me strassteenkjes. En nou ja, de, en een jasje erover, want mag, uh, voor de communie zelf mag het niet zo bloot natuurlijk. Nee, nee. Maar s'avonds gaat het jasje uit en dan uh, heeft ze gewoon een, uh, ja, een bruidjurk... met zijn halter en een blote rug en een hele wei er ook. Ja. En er wordt behoorlijk wat geld aan besteed, ja. Ja, ja, ja. En heb je zo'n communiefeest ook meegemaakt zelf? Ja, ja. Hoe was dat? <laughs> Moet ik dat zeggen? Nou ja, ik bedoel, dat weet ik niet. Ik vraag het je. Ja, oké. Okay. Nou, dat was hier uh, vlakbij. En uh, daar kwam ik aan. En toen dacht ik, ik moet niet mijn auto op slot zetten. Want dat kan niet. Dat Waarom niet? Je ze niet? Dus dat moet je niet doen. Oh ja, oh ja. Dat is de, de, wat die meneer Meijer net zei. Je moet geaccepteerd worden. En gerestructeerd. Ja, en dat werd jij? Ja, ja, want die vader kwam naar me toe. En die zei, oh, oh, oh, wat heb je die jurk mooi gemaakt... en een glasje neven voor mijn neus? Mm -hmm. En Nou ja, daar had ik niet zoveel trek in, maar oké. Okay. Het was een aardig aangeboden. Ja, ja, dat zeer zeker. En ik moest er ook wel om lachen, de hele familie zit er dan. En uh, het is gewoon puur feest. Echt een, een bruiloftsfeest. En dat vond ik toch wel even leuk om te vertellen. Ja, een, een uh, mooie ervaring. Maak je nog steeds uh, jurken voor die meisjes? Of uh, uh, is dat iets van vroeger? Nou, nee, ik ben er uh, sinds heel kort mee opgehouden. Want ik ben 72. Ja. Dus ik vond het wel dat ik aan mijn pensioen was. Ja. <laughs> dus ik ben er mee opgehouden. Maar uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja, je, je hebt je bijdrage geleverd aan mooie communiefeesten ja zeker zeker ja Ria mooi verhaal dank je wel voor het bellen oké okay. en een goeie nacht goeie uitzending dag dag, dag. Het gaat over vrijheidsdrang vannacht in Casa Luna... over het uh, gevoel een vrij buiter te willen zijn. En Elisabeth uh, Sluiter, mijn gast in het vorige uur... die vertelde dat ze op een boot woont. Een boot die in principe vast ligt aan de oever... Uh, of aan de kade, liever gezegd, in Amsterdam. Maar die boot uh, die, die vaart nog wel degelijk. En af en toe ging ze ook op pad met die boot. Uh, die Elisabeth Sluiter is dus ook eigenlijk wel een, een vrij buiter wat dat betreft. En Astrid Nijg heeft op uh, een van haar uh, meest recente cd's... misschien is het zelfs wel haar meest recente cd... tegen het lijf een schitter liedje gezet, een zelfgeschreven liedje... over de boot waarop ze woonden samen met Lennart Nijger. Een liedje uh, van gemis en een uh, liedje van verdriet Lennart Nijger... de beroemde tekstschrijver uh, Astrid en Lennart waren jarenlang getrouwd... en ze woonden op die boot en ze reisden ook met die boot. En dit liedje gaat dan over het missen van die ene man... waaraan zoveel herinneringen zijn als er dan alleen op die boot zit... Astrid Nijger. Aan het roer, mis je zo. Je eigen koers, ik mis je zo. Onze gesprekken in de roef, de oliekachel aan. Ons schip dat wacht, mist je zo. Je maat aan dek, mist je zo. Die lege plek. Aan bakboordkant Waar jij hoort te staan Het is zo schrijnend Als ons schip nu vaart Het geluid is nog hetzelfde Alleen ik ben van de kaart Het goede schip Huilt zachtjes met me mee Toch zet ik weer de koers uit En kies voor open zee Het kielzog schuimt, mis je zo Ons dat deint, mis je zo Een meeuw die kwijnt de zilte zee Doet mijn huid zo'n pijn De motorolie goed op pijn We varen in jouw stijl De kust verdwijnt IJmuiden wordt een steen. De horizon in dichte mist omarmt om ons geest. Geen plannen meer. Ik mis je zo. Geen uitstel meer. Ik mis je zo. Ik ga van boord. Geen schipper meer. Ik mis je zo. Geen schrijver meer. Ik mis je zo. Er volgt geen woord. Als dit neigt van boord van het album Tegen het Lijf. Laatste beller van vannacht. Ik heb ik nog net even tijd voor. Dat is Amanda. Goeienacht. Goeienacht, Amalia. Amalia, neemt me niet kwalijk. Ja, ik heet Amalia. Amalia. Ja, ik heb iets bijzonders. Het gaat over uh, mensen die de vrijheid uh, op willen. Die ja. willen gewoon reizen, op reis of zo. Ja. Het is bijzonder. Misschien klinkt het wel een beetje gek in uw oren... maar het is er toch allemaal mee te maken. Nou, vertel het en snel, Nederlanders... Amalia, want we hebben nog een minuutje. Oké. Okay. Nederlanders gaan graag weg en veel op reis. Nou heb ik een, een, een, een situatie in Zuid-Europa. Kunnen mensen die hiernaar luisteren... kunnen een, een, een, een, gewoon een, de kans maken om een prachtige... Uh, oude uh, etage in een oude pand in Laartje stad... een prachtige stad in Zuid-Europa, voor een derde van de actuele prijs van de van de pand kunnen ze dat krijgen of tenminste maar... krijgen kopen ja, maar Amalia, de prijs. Amalia, ik denk niet dat we reclame gaan maken. Het spijt me. Nee, uh, ik... het is geen reclame. Nee, maar je hebt iets in de is aanbieding een bijzondere zo horen. Nee, dat geloof ik wel. Maar... Het is niet van mij. Nee, het is heel maar... serieus. Maar het is een situatie dat ik weet dat het is echt uh, voor mensen die het erop uit willen trekken. Nou. En die dat graag willen doen. Nou, dat is een, een mooie wetenschap, maar ik ben toch een beetje bang dat, dat we nu gaan, gaan duidelijk maken waar we dat dan zouden kunnen huren. En dat, dat is misschien niet... Nee, het is niet... geen huren. Het is kopen. Dat mensen de, de gewoon eigenaar kunnen worden. Dus ja. Een bijzondere situatie. En kunnen kopen. En gewoon voor een derde van de prijs van de pand. Nou, het is een mooi, mooi buitenkantje. Door de nou, dat is een mooi buitenkantje, Amalia. Maar ik vind het ja. toch een beetje naar reclame Rieke. Dus ik. ik nee, uh, ja, nou, ja, Nee, nee dat vind jij ik niet. Het is toch geen naam of niet. Nee, dat is waar. Maar ik vind het mooi dat dat buitenkantje in ieder geval is, uh, Amalia. Mag ik, dank ik je danken voor je reactie? Nee, Daar, dat kan niet. Nee, nee, nee, Amalia, dat kan niet. Het spijt me wel. Het is bijna twee uur. Uh, bedankt voor je telefoontje. Nee, dat kan niet, Amalia. Sorry, we, we, we kunnen geen telefoonnummers meer, meer aannemen. Um, ik bedank u voor het luisteren. Ik bedank Amalia voor het bellen. En uh, hopelijk luistert u morgen weer. Dan praat Alex Bomeijer met Luc Meur van de Vechtplassencommissie. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, met Helco.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 Nog één eh, mailtje dat net binnenkomt. Andreas schrijft dat uit Helmond. En hij schrijft... In je eentje wandelen door de mooiste landschappen. Geweldig. Pas dan krijg je de mogelijkheid om wat je ziet daadwerkelijk... tot je te laten komen. Over eh, vrij buitenrij gesproken. Dankjewel, Andreas. Nou Nogmaals, zo veel plezier bij Roel Koenigs. Wat ons betreft graag tot morgen. En voor nu een goede nacht.